Een hoorspel in acht delen naar de gelijknamige roman van Emile Zola in een bewerking van Regina Bichot van de Vrande. Vijfde deel, Omsingeling van Sedan. Meer dan een week heb ik gewacht. Ik ook natuurlijk, op een gunstige gelegenheid. Zo je ziet, ik bestuur het wagentje van dokter Dalichand. Een goed goedsier. Dag dokter, u brengt me geluk. En, hoe is de patiënt? Oh, niet zo apathisch meer. Hij gelooft nu zelf dat hij zijn been behouden kan. Het heeft wel moeite gekost om hem te overtuigen, het was een heksentour. Jij bent een goede verpleegster. Hm. Ik ben blij dat je tenminste iets kan doen. Je mijn mannen niet meer is. Ik weet de weg. Uh, Henriette, geen last gehad? Ik red me wel. Oh. Is er een handvol hooi? Baas Fouchard is er vanochtend niet, dus is er een handvol hooi. Baas, zeg je? Nee. Het is de vader van Neef van Oree geweest. Wij zijn oomzeggers, zusje. Nou, dat kan best, maar oom zal ik hem niet noemen. Daarvoor is zijn mentaliteit mij te laag bij de grond. Ja, hij is een geldwolf, ja. En hij hult met de Duitsers. Hij vraagt niet wat hij mij rekent om hier te mogen zijn. En zelfs voor die zieke Jean is hij niet te behoerd om zijn hand op te houden. Ook dat nog. Arriet, ik nee, zal het. de... in hemelsnaam, mond dicht. Hij is in staat om ons zo van zijn erf af te trappen. Ach, wat een wereld. Wat een maatschappij. Denk er niet te lang over na, Moïse. Wij leven nog. Wij wel. Ik kan daar niet om juichen. De Pruisen laten ons met rust. Hm, Tegen een lichtpunt. Kom, laten we naar binnen gaan. Heb ik goed gehoord dat uh, oom, ik bedoel mm. baas, hoe samen met de Pruisen zaken doen? Ja, dat hoorde je goed. Hij handelt met de bezetters. Maar ook met de francs-tireurs, dat moet gezegd. Aan beide verdient hij geld en veel ook naar het schijnt. Je weet hoe hij is. Voor hem is geld alles. Zoals ik al zei, dat hij de arme Jean hier toelaat, kan alleen omdat Jean betaalt. Een gedeelte van de kas heeft hij gelukkig kunnen redden. Toen hij eilde, kwam hij daarachter. Ik weet ervan. Het was op die dag dat Wijs de kogel kreeg. Maurice, hou op alsjeblieft. Ach, ach ja, ja, ja. ja. Het, het ging mij om die radeloze kapitein betaalmeester bij de leiers In de keuken bij het noodhospitaal gaarde hij in de zakken vol geld. Het was de soldij van onze soldaten waarvan er toen al duizenden waren gesneuveld. Dat mocht niet in handen vallen van de Pruisen, die aan de omsingeling van Sedan waren begonnen. Spreek er maar liever niet over. Jean zijn beste vent. Hij eiste geld op voor zijn escouade, Maar kreeg het aanvankelijk niet. Alleen Sergeants mocht het over de secties verdelen. Maar Jean overtuigde die kapitein. Ja, hij wel. Bijna stom van verbazing stond hij met zijn keepie vol geldstukken. Hij wilde het eerlijk onder ons verdelen. De verantwoording kon hij niet alleen dragen. Ieder zijn deel. Maar er waren er nog weinig die in staat waren hun hand op te houden, Henriette. Onze wapenbroeders waren gevallen. Jean stond met tranen in zijn ogen. Een vriend. Hij redde mij eens het leven. Dat deed jij hem toch ook? Hij praatte geregeld over. Hoe is toch alles precies gegaan? Jullie waren ja. gevangen genomen en toen. Het, het verhaal gaat in vlaggen door mij heen. Hm? Het was de dag. de dag dat de omsingeling van Sedan werd voltooid. Ja. Het werd steeds duidelijker dat de generaals het leger in een afgrond hadden gestort. Hm? Het opperbevel werd in één uur drie keer verwisseld. Wij zagen voor ons Sedan en vochten met de rug naar Duitsland, de omgekeerde wereld. Het 106e lag verdeeld. Geen bevelen, geen leiding. Hm. Vijf uur lang lagen wij in een aardappelveld met het aangezicht in de modder. Het regende granaten. De dood kon worden geteld. Vreselijk. Op de citadel van Sedan wapperde de witte vlag, maar het schieten ging door. Ik herinner me nog dat we met vier man in een greppel lagen. Wachten, verstijfd, verkleumd, gepeinigd ook door angst. De blikken waren woedend op Jean gericht. Of hij de oorzaak van de ellende was. De twee anderen wilden vluchten het was duidelijk dat er geen uitweg was. In de verte zagen wij plotseling in kolonnen een lange troep soldaten. Ja. Onze mannen. Gevangen genomen door de pruis. Ik hoor nog de stem van Loubet. Waar gaan ze? De Paria's. Bij God dat nooit. Die laten ze werken in de mijnen. Diep onder de grond. Zo waar als ik Loebay heet. En ik, ook. Wij gaan er vandoor. De grens van Bergië is niet zo weg. De grens wordt goed bewaard. Dan kun je het dom erop zeggen. En boven Zou Laat ze gaan. Ieder voor zich. Ik voer hier het bevel. Zie je dat, bos? Daar links. Dat zit vol Pruisen. Ik kijk geregeld in die richting. De reserves zijn eronder gebracht. Ik heb er wagens eens in rijden. Dan is er ook te veten. Ik waag te sprong. Ben jij gek? Door het open veld. Mannen! Hier blijven! Blijf hier! Ik begrijp wat hun bezielde. Het was al te laat. Ze kwamen honderd meter ver. Loubet werd het eerst geraakt. Een sprong, ja. vallen van het lichaam, een arm gestrekt omhoog als een, als een groet en afscheid. En plotseling werd Loubet een vriend die je had verloren. Souto zagen we verder hinken, ja. gewond misschien. En ondanks deze verschrikkelijke les werd ik zelf opnieuw gekweld door de gedachte aan vluchten. Gevangen genomen te worden was zeker erger dan de dood. Het vuur verminderde, ja. de schemering trad in, de honger kwelde. Ik hou het niet uit. Als het donker is, ga ik er vandoor. Morgen is het te laat, ik ken de weg. En eenmaal in Sedan... En op dat moment werd Jean geraakt. Een granaatscherf, drong in zijn onderbeen, zou het kuitbeen raken. Misschien het laatste schot. dank zal Jean weer helemaal bovenop komen, is. We zagen er toen beslist niet naar uit, Henriette. Hij smeekte me om te laten liggen en alleen te vluchten, maar kon ik dat doen? Nooit. De maan kwam langzaam op. Gelicht op macabere wijze dit kamp ter ellende. Ik sleepte zo'n meter voor meter verder. De verwrongen gelaat was niet om aan te zien. Hij verzwakte steeds meer. En dan is het of plotseling de redding komt. Een meisje kwam het pad af. Ze droeg een mand. Ik riep er. Ze bleef staan, angstig. Is hij gewond? Waar ga jij heen? Ik probeer een paar van onze soldaten te redden. Jij? Hoe wil je dat doen? Het is gevaarlijk hier. Ik moet broden verkopen. Als je soms honger hebt... We hebben geld. Heb jij brood in die mand? Ja, twee broden. In papier gewikkeld. Geef maar. Hoeveel? Oh, die broden kosten niks hoor. Mijn vader wil er geld voor hebben, maar mijn moeder niet. En zij wat, heeft gelijk. Wat ben jij? Een tovervee? Je krijgt een mand erbij. Kind er in de weg... De mand lag naast ons op de grond. Een wonder. De honger voelden we niet. En onder het brood lagen mannenkleren, een broek, een kiel, een oude hoed. Daarin werd levende handel gedreven, hoorden we later. Ja, zo werden we gerit voor krijgsgevangenschap. Een wonder Gods. Dit onbevangen en zo oprechte kind verdient de hemel. Ze de boeren. Het kwam er toen op aan vervoer te krijgen. Een zoon kon niet meer. Hij verbeet zijn gruwelijke pijn heldhaftig. Maar ze mochten hem zo niet vinden, gewond in een kiel. De Pruisen kenden deze druk natuurlijk. Maar hoe heb je zo hier gekregen? We vonden een kreupel legerpaard. paard. Dit dier liet zich gemakkelijk vangen. hoewel de kudde half wilde paarden ronddraafden die hun angst gewonden vertrapten. De arme dieren waren volkomen ontredderd, uitgehongerd. Ontzettend al die bijkomen, ellende. Ja, Jet, die nacht vergeet ik nooit. Daar kwam geen eind aan kende de binnenpaadjes, wachtte bij het minste gerucht. En Jean hing meer dan hij zat. Maar het lukte. Ik had niet gedacht jou hier te treffen. Wat moet ik, Maurice? In Sedan word ik elke minuut herinnerd. En op de boerderij werk ik hard, vergeet vergeten tijd. En nu ben ik ook nog nuttig. In het hospitaal, die week dat ik daar was, heb ik wel wat geleerd. En dat komt nu Jean ten goede. En ik heb aanspraak aan Sylvine die met haar kind in het achterhuis woont. Oh, nog steeds? Mm. Kan ze dan anders. Haar toekomst is afgesneden door de oorlog. Ze heeft in haar wanhoop zelfs nog met behulp van de nieuwe knechten Dodo Noree gevonden. Ja, dat hebben ze en ik gezien. In de buurt van Torsië in de stromende regen. Sylvine met ezel en karné van Noree onder een deken. Ja, een droevenstoet. Toen ze hier aankwamen bleef baas Fouchard wat verslagen bij het lijk van zijn zoon staan. Hij verhandelde die dag nog drie gestolen officierspaarden voor 45 francs. Hoe is alles toch? Vreda nog, en waarvoor? De poilu, wat is hij ons nog waard? En toch toen ik de witte vlag zag wapperen. En, dokter? Ik kan het been misschien redden, maar het duurt lang, heel lang. Ja, dat is geen bezwaar. Als er niemand komt. wat zeg je als je wordt gevraagd wat de dokter hier komt doen? Het kind van Sylvie is erg ziek. <laughs> en het speelt op de mestverhaal. En dan is het kind ondeugend? Desnoods dreigen we met roodvolk. Voor alle zekerheid laat ik recepten achter. De duitsers laten zich niet zo gemakkelijk verlakken. Blijf jij nog hier Maurice? Ja, ik wil de Jean graag spreken. Mm, dan niet te lang, hè. Een boer hoort op het land. Niet in een ziekenkamer. En uh, laat hem meer eten. Hij wil niet. Hij moet. In tijden van nood krijgt men zijn vrienden. De koorts is nu gezakt. In de vroegere fruitkamer ligt hij goed. En niemand zal daar binnen gaan. In plaats van een deur zijn kisten opgestapeld. Kom maar. Ja. Maurice, je vindt het wel hè. Zo. Uh -huh. Uh, schrik je van mij? Nee, nee, nee. Uh, Op dit bed ligt een skelet. de korporaal. Huh. Jean. Jean, je wordt beter. De dokter heeft het me zojuist verteld. Ja. Ja, die dokter is een beste kerel. Hij kan slecht liegen. Hij heeft me goede eigenschappen. Maar het is niet waar. Ik ben je vriend. Ja. Lieg ik. Hm? Het been blijft behouden. Ja. Het duurt wat lang, maar ik zweer je... De keizer zweerde ook. Henriette zorgt goed voor je. Je zus is een bijzondere vrouw. Ik voel me zo beschaamd dat ze zich zo volledig inzet om mij te verplegen. Nou, dan heb je toch ook niets om over te toppen? Oh ja, toch wel. Ik zou een jongen sterk willen zijn. En nu luister ik naar het trotse stemgeluid van Henriette als ze mij voorleest uit de oude kranten. De gebeurtenissen bij Metz. De heldhaftige gevechten... En dan het relaas van die generaal. die de nederlaag wilde verbloemen. Ik begin nu te vermoeden wat er achter onze rug om is gemarchandeerd. door ijdele aanvoerders. Maurice, zijn we verslagen? Uh, gedeeltelijk. Alleen het eerste leger. Ik vecht nooit meer. Jij zal weer nuttig worden als het land wordt opgebouwd. Dus is het ineengestort. Alleen het noordelijke leger, ik zweer je. Zweer niet, Maurice. Ik kan het niet verdragen. Beste zoon. Ik ben een wrak geworden. Nu is het uit. Jij bent een kerel nog precies zoals je was. Schreeuw niet zo. Niet schreeuwen. Ik ben een zieke. Nee, maar wat doen we nou? Ben ik nou gek of ben jij het, Maurice? Stel ik me daaraan als de eerste de beste lafaard. Maurice. Gekke oh, een fijne korporaal. Waar is je trots gebleven. Ja. Je, je bravoer van de echte palu. Kom, een vriend. Ja. ja, je hebt gelijk, mijn jongen. Ik mag wel niet zo laten gaan. Oh, die vertwijfelingen. Oh la Vertwijfeling dat ken ik ook. Al het gebeurde heeft ook mij getekend. Er groeit iets in mij, de behoefte om te wreken. Wil je weg? Dat we zeggen. Ik kan natuurlijk niet eeuwig hier blijven rondhangen en niets doen. En wat moet ik? Jij? Jij laat je braaf verplegen door mijn lieve zus. Maak het dan niet moeilijk. Ook zij wil dat je volledig geneest. Ja, zij is een echte, madame. Ik heb diep respect voor haar. Ik schaamde me eerst toen ze mijn vuile botten wassen. Die grote spons in haar fijne handjes. Maurice, ik moet je dankbaar zijn dat je mij wil redden. De oorlog heeft ons in korte tijd tot elkaar gebracht, Johan. Waar zou ik in mijn jeugdige overmoed nu zijn, corporaal, als jij niet een vinger had opgestoken? Ja. En toch hebben we onze eigen gedachtenwereld behouden. Ik ben een boer, zonder land. En invalide. Eigenzinnig blijft jouw gek. Zeg, zeg. Moet jij zo mijn patiënt behandelen? Hij had te klagen, madame Henriette ligt het. Jean is de oudste en dus de wijste. Ja. Hier heb ik wat fruit. Ja. En mijn broertje gaat met mij mee. Kom, Maurice. Papa, Kom uit mijn ogen. Gemeen soldaat. Het buitenleven doet me goed, Maurice. Hoor je die vogels? Die hebben de lente al in hun hoofd. Ze monteren iedere keer wat op is schijnt jou goed te doen. Zo is het waard. Ik dank God dat je onder zijn bevel hebt gestaan. Wil jij nu zijn bevelen opvolgen? Wat kijk je me aan? Oh, misschien zal hij heel gouden de oude zijn. Als jij me een spankje hoop geeft. Je voelt immers iets voor hem. Hm, nee. Nee, dat heeft niets met liefde te maken, Maurice. <laughs> dus toch liefde. <laughs> ik, ik doe mijn plicht tegenover mijn land. Ik verpleeg een soldaat. En bovendien is hij een boer. Een mens, Henriëtte. Een man. Ik begrijp je insinuaties heel goed, Maurice. Maar ik verzoek je om over dit onderwerp te zwijgen. Wat meer pietijd zou je niet ontzieren. Ik vraag nog zwart. Dat zegt genoeg. Niet alles. Van mij zou je geen last hebben, lief kind. Wat bedoel je, Maurice? Ik ga weg, vanavond nog. Jij? Ben je weg te, terwijl je nog nauwelijks de lenden van die veldtochten erboven bent? Dr. Dalisson zal mij helpen te vluchten. Hij komt me vanavond halen. En moet je ons dan hier achterlaten? Je bent niet alleen, meisje. Nee, het is er zeker niet. Jullie moeten het niet te bond maken. Ik wil om jou en je vriend geen gedonder met de pruizen, begrijp je dat? En als ze ervoor betalen. Wie? Henriette en Zanaka. Dat is wat anders. Wat wilt u doen? Ze betalen, toch? Wilt u soms nog meer? Ik loop grote risico's. Een Franse soldaat hou ik verborgen. Is dat uw enige zorg, baas Fouchard? Heb ik u niet als compensatie dat paardcadeau gedaan? Uh, dat kreupelen waarop je die halfdooie corporalie er binnen geloopt. Slapen niet lachen. Was nog gestolen ook. Voor u geen bezwaar. Daaruit is immers uw hele handel opgebouwd. Of niet soms? Jij moet oppassen wat je daar zegt. Ik ben een boer. Ik handel in vee. U schroomt niet een arme soldaat zwaargewond nog een extra poot uit te trekken. Het is een schande. Rustig, Maurice. Wij moeten dankbaar zijn. Daar zou ik maar eens mee beginnen. Maar één ding wil ik zeker weten. Zou u mijn vriend het erf aftrappen als hij niet meer betaalde? Als zijn geld op is, vanzelfsprekend. He, ze zouden het mij ook doen. Zou iemand mij sparen? Hm. Wie weet. Denk het niet. Maar ik vertrek vanavond nog. Het is een waar feest. Ik moet steeds maar op de loer liggen of er niet een Duitse patrouille rondsluit om mij te pakken. Is er tenminste één blij dat ik ga? Geneer je niet. Dat doet u ook niet. Het wordt tijd dat jouw broer vertrekt, Harriet. Hoog tijd. Hoog tijd! Ja, ja, ja, zeker, baas. Verdomde ouwe, vrek. Stel toch, Hij zou je kunnen horen. Wat dan? Ah, van mijn part. Hebben wij ons leven gewaagd voor zo'n duivelse gierige Had ik dat geweten? De man is beperkt, primitief. Maar de penning pakt hij, al stinkte zijn zak uit. Ah, ik moet me gereed maken. Zou je rustig afscheid nemen van Jean? Natuurlijk. Maar... Hij mag niets gebeuren, Ima. Niet Vanzelfsprekend. Hij mag zich wat bescheiden voordoen, maar geloof me, hij is intelligenter dan menige stedeling. Wees maar zuinig op hem. Je had zo'n haast. Jij hebt nog een kans om iemand gelukkig te maken. Ik ga wat schamele spullen bij je voor het vertrek. Wat proviant misschien. En dan afscheid nemen van zo. Hm. Wacht even. Hij slaapt. Heb ik nog tijd voordat dokter D'Alishan komt? Kan ik beter eerst afscheid nemen van Sylvie? Nee, nee. Laat maar. Ik heb jullie wel gehoord. Je heeft Henriëtje niet kunnen overtuigen? Waarvan? Dat je beter kunt afzien van dat gewaagde plan. Welk plan? Vluchten. Nee, zo. Ik ga weg. Waar ben je dan heen, jongen? Ik ga naar Parijs. Ja. Met mij zijn ze nog niet klaar. Alleen al de aanblik van jou, mijn vriend, maakt me furieus. Daar ligt je. Alle heldhaftigheid, alle inspanning was vergeefs. Dat maakt een vurig verzet in me wakker. Niemand weerhoudt me. Ja, dat weet ik genoeg, jongen. Neem al het geld, boys. Zoek maar in de zak van mijn broek. Geld van de oorlogskas. We bieden nog een kleine 200 vrouwen over. Geen sprake van. Je zal het harder nodig hebben dan ik. Ik heb mijn beide benen nog. Jullie moeten Fouchard, die vuile roverspekken, anders... Niet dan... zo hard, Maurice. Eén woord te velen, we staan buiten. Ik zou me niet kunnen inhouden. Dus is het beter om te vluchten. Tot ziens, oude jongen. Je komt er weer bovenop. Henriët zal goed voor je zijn. <lacht> jongen. Maurice, ja. Maurice ja. wees voorzichtig. Schrijf ons veel, hè. Je bent het enige wat ik nog heb. Kom, kom, kom, kom. Je kunt hier goede zorgen op jean vieren, Henriette. Adieu, Henriette. Adieu, Maurice. Adieu, Jean. Ja. Sylvie, mag ik binnen? Ah, Maurice. Je gaat weg, nietwaar? Ik wel. De grond wordt mij hier te heet. Met zo'n aanschier als die oude oh. hm, Zeg maar niks. Hij heeft jou en onder een benen zijn eigen zoon ook het leven zuur gemaakt. Hij verkoopt stinkende kadavers aan de pruizen met een gezicht alsof hij daarmee zijn land dient. Er is voor mij geen andere uitweg. Ik ben dankbaar dat ik hier met mijn kind kan blijven wonen. Ook al dankbaar. Net als Henriette en Jean. De vrees speilt jullie uit de ogen en daar maakt hij schoft gebruik van. Een boer. Jean is toch ook een boer? Ja, inderdaad. Maar wel van een heel ander kaliber. Hij mag wat behoudend van aard zijn. Maar je kunt op verschillende manieren een patriot zijn. Hij zit nog vast aan het keizerrijk, hoewel... Maar ik zie uit naar vernieuwing. Dan is er baas Foussard. Die zegt met zijn zieke koeien meer pruisige doden te hebben dan wij met onze geweren. Het verbaast me niks, Maurice. Je kent je oom nog maar half. Oom? Oh? Die benaming hebben we afgezworen. Stel je voor, zo'n stuk vuil in mijn familie. Nee, bedankt. Ik heb meer van hem moeten slikken dan jij je ooit voor mogelijk houdt. Wat heeft het voor zin dat alles op te raken Ik heb een zoontje dat me veel liefde geeft. Maar verder? Hm? Wat? Je wilt toch wel eens wat anders? Hm. Begrijp je wel. Je weet, Honoré was mijn echte liefde. En je weet ook hoe het is gegaan. Ja, ik weet het, Sylvie. Ik heb een enorm respect gehad voor je moed om hem te gaan zoeken. Hm. Ik heb hem gevonden. Dood. Maar in zijn hand had hij mijn brief. Dat geeft me veel voldoening. Vergeet niet jullie vrijage in de nacht op het slagveld. Ja, jij en Jean Macarty deden ons ontwaken. <laughs> het was schattig van jullie om ons daarvoor de tijd te gunnen. Ja, wat dacht je dan? Zijn wij soms niet van vlees en bloed? <laughs> Ik geef je een kus. Puur uit dankbaarheid, Maurice. Echt een kus. <laughs> Vanzelfsprekend. Ik heb Honoré mijn liefde kunnen bewijzen, dankzij jullie. Dat was nou een typisch gebaar van onze Jean Macard. Maar nou, stel ik op mijn Jim. Ik ben ook niet van steen. Als ik jou zo aankijk... Adieu, lieve me. Moet je Charlo ook even een kusje geven? Charlo? Charlo? Oh, hij zit weer achter de latten van de bijkeuken. <laughs> Wel, ja, zit met zijn vinger in de strooppot. <laughs> kom hier, kleintje. Dag, Charlo. Geef hoor Maurice een kusje. Hij gaat heel ver weg. Nou, doe dan. Hij geeft ze liever aan zijn moeder. Eén kusje dan Charlotte. Zo, dat is knap. Het kleeft nog goed ook. Het is een fijn baasje. Zo blond. Ja, Sylvine je komt er niet onderuit. Het is een kleine pruis. Ach. Ja, goed gezien. Een kleine prijs. Alle macht Goliath. Fouchard had al de doodschrik. Hij dacht dat ik hem kwam arresteren. Wat kom je voor? Voor jou. Ik zal maar gauw opkassen. Mensch, ik zie slechts een persoon in Boerenkiel. soldaat zie ik niet. Heb je nog goede ogen ook? Adieu, Sylvine. Salut. <laughs> Adieu, Maurice. Au revoir. <laughs> Zo. Mijn zoon. Ja. De eerste maal dat ik hem zie. Oh, de eerste maal. Prachtig. Ik heb goed nagedacht, Sylvine. Ik heb je toen laten zitten met het kind. Ik heb mij niet om jou en die kleine bekommen. Niet correct, misschien. <lacht> je ja, bent boos. Dat is niet uh, rechtvaardig. Toch niet? Ik moest wel. Ik was niet mijn eigen baas. Ik regende vast uh, terug te zullen komen. Oh ja? Wees niet onverschillig, Sylvine. Ik ben. Uh, Verstandiger geworden. Nee, maar... Dat zie je toch. Ik ben gekomen. Hm. Wou je me dat komen vertellen? Ja. Zo. Hm. Wil jij mij niet zien? Je reacties maken mij niet onzeker. Ik zal zeggen... Zeg maar niks. Sivine, jij bent mooier geworden. Hm. Ja, ja, ja. Jij bent heel mooi. Schoone ogen, gravenzwarte haren. Ik heb nooit een mooiere vrouw ontmoet. Het gaat mij redelijk goed. Ik heb een baan op de commandopost van Sedan. Bij de Duitsers? Waarvan ja, zou maar vanzelfsprekend. Ik ken de situatie in de streek rond Sedan bij uitstek. Daaraan twijfelt niemand. Ik weet dat er personen zijn die mij voor een spion houden. Maar dat is een vergissing. Zou het? Sylvine, jij kunt wat vriendelijker tegen mij zijn. Ik? Ja. ja er is een kans dat alles weer in orde komt. Wat komt er dan in orde? Dat jij en het kind, oh. nee, luisteren naar Ik zeg, kijk me aan. Er is eindelijk vrede in dit land. Vrede? En vrede, ja. Wat weet jij van vrede? Jouw hele leven heeft in dienst gestaan van de oorlog. Jij houdt mij ook voor een spion. De situatie is zo dat ik mij beschikbaar heb gesteld om zo snel mogelijk tot het oude, vertrouwde leven terug te keren. Kan je weten met hoe jij spreken? Dat komt nog. Zo? Voor mij persoonlijk was het van belang om te weten hoe het met de moeder van mijn zoon gaat. Ik heb daarvoor speciale gevoelens. Dat na de ellende van de oorlog in je opgekomen, of omdat je nou zo'n goed betaald baantje hebt? Dat heeft er zeker mee te maken. Ik ben ook maar een mensje. Dat verbaast me. Misschien dat je mij toch zult begrijpen. Tussen ons moet alles weer goed komen. Nooit. Waarom nooit? Jij bent mijn vrouw en er is ons kind. Ik zal je nu goed aankijken. En jij moet goed naar me luisteren. Het beste is dat er dadelijk een eind aan komt. Dat je je vooral geen illusies maakt. Je hebt Donoré gekend. Ik heb nooit, nooit, nooit van iemand anders gehouden. En nu is hij dood. Jullie hebben hem vermoord. vermoord. Sylvine, <laughs> jij moet goed weten. Het is oorlog. Jij bekijkt de dingen als een kind. Spreken van moordenaars. Wat heb ik met het grote Duitse leger te doen? Ik ben geen soldaat. En die komen al nog pas in Sedan? Oh, de omsingeling van Sedan is eenmaal een feit geworden. Jij kan je heerszucht botvieren. Ik heb al gehoord dat je de mensen in de stuipen op het lijf hebt gejaagd... omdat ze zogenaamd niet genoeg meel afleveren voor jouw moordenaars. Als jij het zo wilt stellen, dan herinner ik je aan... het brood dat hier in de buurt bereid wordt voor zekere frantiereurs. Die het bestaan hebben om bij Ficoor twee oelanen te ontroden. Zijn dat geen moordenaars. Wie bakt dat brood? Zou jij daar een antwoord op weten? Nou? Nee, ik, ik, ik moet Shalom naar bed brengen. Oh, hij mag toch zijn vader leren kennen, nietwaar? Het is beter dat hij zich niet opwint. Jij, ja, jij ja, gint mij toch die trots? Het kost moeite. Jalot, Jalo. kom in, mama. Wil je dat niet, mijn schatje? Ah, oh, hij wilde. De kleine preus. Oh, hoe kom jij aan dat schatwoord? Ja, ik weet meer, dan jij. Zij noemen hem hier toch de, de preus. Hm? Zo, kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Niet bang zijn. Ah, hij is mijn evenbeeld. Ik wist het wel. Hij is bang van je. Zou jij dat graag willen? Nog niet. Mijn zoon. Oh ja, kom maar. Dat is een kerel, is Rani. schön om te zien. Ja, ik moet toch aan het werk. Brood bakken, Niet schrikken mijn popje. Ik zal niemand kwaad doen. Voor jouw liefde. En het bezit van mijn kleine Bruis heb ik veel over. Charlot is een Fransman. In Frankrijk geboren. Ik heb hem ter wereld gebracht. Oh, oh. wie heeft dat mooie kind verwekt? Op wie haakt het? Ja, daar aan twijfel toch geen min. Charlot zal nooit één woord uitspreken. Hij zal een echte Fransman zijn. En jullie allemaal doden om de gesneuvelden te wreken. Ik geloof dat ik nog niet duidelijk genoeg geweest ben, Sylvine, dat het mij de diepste ernst is jou tot mijn vrouw te maken. De moeder van mijn zoon. En die ik werkelijk lief heb. Ik denk er niet aan. Nooit. Oh, je moest het wel doen. Ik weet dat jij het broodbad voor de frontiereurs uit de bos van Jolet. Zij hebben ook de twee ulanen de hals afgesneden. Als je zei, hebben de Duitse autoriteiten vier koeren in brand gestoken. Dat weet je. Schrik jij? Een woord van mij. Wat met één woord van jou? Wie gelooft jou nog? Brood wordt overal gebakken. Niet voor de frontiereurs. Daar zijn geen bewijzen van. Ik kan namen noemen. Noem ze dan. Sambak, Duca. Cambas. Nog meer? Oh, nou schrik je weer? Dat jij zo slecht kan zijn. Ik veracht je. Met wat voor recht? Het rechtje man te zijn. Dat ben je nooit geweest en je zal het ook nooit worden. Vrouwen spreken soms zo, dat weet ik. De werkelijkheid is anders Sylvine. Dat had je gedacht. Het is dus slim genoeg. De oorlog, het verdriet, de ellende en wat daarna gebeurt. Het, het kan niet echt. Daarom met mij wordt het minder schwer. Dacht je nu heus? Ik veracht je. Je bent mijn vijand. Ik ben de vader van jouw kind. Dat nog jouw kind is. Zolang ik wil... Wat bedoel je? Moet ik weer duidelijker zijn. Ik kan hem naar mijn schwester brengen in Duitsland. Het eten is hier slecht. En mijn schwester is dol op kinderen. Dat gebeurt nooit. Nog liever. Ik zeg, ik kan dat doen. Zeker met die verraders achter je. Verraders? Je bent er zelf in. Je wilt ons hier... Misschien, ik neem een gesproken woord niet kwalijk. De daden wel. Dat kind krijg je nooit. Moord staat straf. De zwaarste. Ik weet wie die Ulanen de kop hebben afgesneden. Op een vreemde manier. Man zegt, daarvoor is het kreeg. Maar dan alleen als je een uniform draagt. Wij weten nergens van. Gelukkig dat er een kruisraad is. Hm. Wij doen nooit iets verkeerds. Oh, oh, oh. Vrouwen zijn dom. Ja, ja. Ja, ik ben dom geweest, dat weet ik nu. Wat maken wij? Wij? Niets. Ik heb gezegd... Het is mijn ernst, Sylvine. Ik ben niet de kwaadste. Ik wil ook geen ruzie met je maken. Maar één ding wil ik. Jou. Ik wil jou als mijn vrouw. Nee. Nooit. Ik haat je. Vanavond niet. Dat zou niet lukken, zoals ik het wil. Ik kan tijd maken... Ik heb al die tijd uitgemakt. Geduld is een schöne sache. Nee? De Duitsers hadden het jaren. Geduld leidt like meest <lacht> tot overwinning. Ik kan dat niet meer denken. Ik kom spullen weer. Ik geef jou drie dagen de tijd. Ik kom dan langs het huis. De zijkant waar jouw kamer is en waar jij slaapt. Je, je raam zal open staan om tien uur. Zal so donker zijn. De maan is nog geen kwart. Mijn raam zal dicht zijn en versterkt. Ik ken dat lijkt dat naast je venster hangt. Het is rood en groen geschilderd. drooghout. Zerbranden als een lier. Ja, alleen als het nodig is. En voordat de anderen zijn gearresteerd. Bas Fouchard is. Je zoon Henriette. En... Die soldaat, die zij verstopt in het voormalige Freudkammertje. Ja, ja, ja, ja. Ik ben goed op de hoogte. Een zieke waarvoor de dokter komt. Jawohl. Eigenlijk ook de dokter die een soldaat weer oplapt als een feind gegen ons. Over drie dagen. Bij avond. 10 uur. Het open venster. Jij zult mij horen fluiten, Sylvine. Zo. Omsingeling van Sedan was het vijfde deel van de hoorspelserie De Ondergang gebaseerd op de gelijknamige roman van Emile Zola in de bewerking van Regina Bichot van de Vrande. De rolverdeling was als volgt. Corporaal Jean Macaire, Hans Vierman. Maurice Levasseur, Hans Karsenberg. Loubet, Joop van der Donk. Chouteau, Kees van Oye, Henriette, Maria de Booy. Fouchard, Huip Oerizant. Sylvine, Els Buitendijk. Goliath, Peter Arians, Dr. Dalichand, Frans Somers en een meisje, Paula Major. Technische verzorging, Léon Dubois en Fred de Beer. Dirigie had, Dick van Putten.